Met het nieuws. Het is zes uur. Marijke Ketel. Goedemorgen. In Libanon zijn meerdere Israëlische aanvallen geweest. In de stad Baalbek, in het oosten van Libanon, is een woongebouw geraakt. Daar zijn meerdere burgerdoden gevallen. Reddingswerkers proberen gezinnen onder het puin nog vandaan te halen. Bij aanvallen ten zuiden van hoofdstad Beirut vielen zeker zes doden. Door de oorlog in het Midden-Oosten kan de prijs voor een liter benzine... makkelijk richting 2,50 euro gaan. Dat heeft de Rabobank berekend. In het ergste scenario kan het zelfs meer dan 3 euro gaan kosten... als er geen olie meer deze kant op komt. Maar zo erg lijkt het niet te worden. Ook de energierekening kan al gauw 50 euro per maand duurder worden. Agenten die in het dossier van de vermoorde Lisa uit Apkoude hebben gekeken... deden gewoon hun werk. Dat zegt de politiebond, die met veel agenten heeft gesproken. Ze keken bijvoorbeeld in het dossier... omdat ze het signalement van de dader wilden weten. Dan konden ze naar hem uitkijken. Ze konden geen grote details inzien. En taxi-apps zoals Uber werken voor chauffeurs niet meer... in de omgeving van de Ziggo Dome tijdens grote evenementen. Volgens regionale media moeten chauffeurs ruim buiten het arenagebied wachten op een rit. Dat moet de veiligheid gaan vergroten voor bezoekers. Hiervoor reden ruim 4000 taxis net zo lang rondjes tot ze een klant hadden. Het weer dan nog. Vanmorgen is het op veel plekken bewolkt... maar later komt steeds meer de zon. Het wordt 8 graden op de Wadden tot 17 graden in Limburg. Yes!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 Even scheeten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 ceopets, twee zakken voor maar 10,99 euro. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Meer dan 100 merken? Check. Budgetproof? Dubbelcheck. Ontdek de look die je laat stralen voor een prijs die je laat glimlachen. Bij designer outlet Roosendaal. Dat is nou Shoppiness.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 nu bij CoeBloe. Spiksplint de nieuwe Samsung Galaxy S26 smartphones. Krijg tot 200 euro opslagvoordeel en tot 100 euro Samsung tegoed. Bestel het beste voor jou in de Koebloe app Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door M-Line. Get ready for greatness. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Gerard Ekdom. Dit is Veronica. I might say on you I got my mind ...die George Harrison in zijn jeugd al gehoord had... ...had opgeslokt en uiteindelijk moest coveren van zichzelf... ...en werd het een monster heeft. Sterker nog, een nummer 1 hit in Amerika. Got my stand on you. Het is woensdag. Gerard Ekdom. Heidelijk, goedemorgen. Ekdom zit weer als een schuif. Tot tien uur zit ik aan mijn schuif. De van de jongen. Living Ekdom. Ik heb een hoop vrienden, maar met hem heb ik het meestal lol gehad. Elke werkdag op het legendarische Radio Veronica. Dat is echt prachtig om te zien. Jawel, toch? Echt wel, toffie! en uh, vooral muzikaal geremixed door Pnaal. En kon je denken, gezondheid? Nee, het was geen niets aanval. Het was Pnaal. <lacht> zo heette deze uh, maestro zo Samen met de Dua Lipa, die het ook weer was. Je weet wel de Dua Lipa-fuik waar ik nog dagelijks in, uh, dag. in terechtkom uh, op al mijn socials. Ik heb iets van haar geliked of aangeklikt. Of ik heb, ik denk toch, ingezoomd op een foto. En dat weet je timeline. Dus dan krijg je, nou ja, tot in lengte vandaag, krijg je... Uh, je moet ook zeggen dat ik uh, Kelly Osborne er nu ook bij heb. Oh, echt waar? De fascinerende foto uh, die ik van de week zag van haar. Uh, ze is onherkenbaar, is zij. Ja, ze heeft een beetje ingevallen wangen nou, ook. Hè? Het is niet, het is gewoon eng. Het is zo eng. Alleen, ik heb dus ingezoomd op een foto omdat ik het niet geloofde. Ik krijg nu alleen maar yeah. foto's van haar nieuwe gezicht. Ja, heb, je ziet? Die, heb je wel eens die film gezien met uh, Will, uh, Will Smith? En dat die iRobot, die film, dat de jacht allemaal robots. Zij heeft een beetje het, het hoofd van die robot. Ja. Die heeft zij heel hoekig en een soort van... Uh, ja, echt heel ongezond in ieder geval. Niet gezond, alsof het een soort machine inderdaad is. Ja, maar wat is er met haar gebeurd, weet jij dat? Ja, of het is uh, drugs, of het is heroïne, ja. of het is Ozempic, of het is een uh, combinatie van dat alles met ook nog plastisch-chirurgische ingrepen. Zij is er niet gewoon heel erg veel afgevallen? Nou, dat is dan 170.000 kilo vanaf. Ja, maar ja, ja, ja, ja dat denk ik dan wel. Ja, maar je moet op een gegeven moment ook stoppen. Hè, dat je denkt, oké, okay, als ik nu langs de kant van de weg ga zitten... word ik meegenomen door een ophaaldienst. Ja. Uh, dan moet je denk ik stoppen. Dan is het volgens mij niet gezond. Nou, ik, ik, zie, ik lees hier dat zij niet blij is met mensen zoals wij. Want uh, ze heeft ook al gereageerd op de ja. kritiek. Dat ze eruit ziet als een lijk in principe. Ze zegt ja ik word nu geschopt terwijl ik op de grond ligt. Ze zegt eigenlijk zelf al dat het niet zo heel goed met haar gaat. Nee, dat Ze moeten een beetje is. lief zijn voor Kelly. Ja, ik dat zal dat er even bellen wel. van joh hier heb je een Big Mac. En we zijn lief voor je. <laughs> het is goed zo. Als het toch zo zou werken. Als het zo zou werken. Goed, en daarvoor trouwens hadden we ook nog Tears of Veers. Een prachtige plaatje is dat. Advice for the young at heart. Nou, dat is mooi, hè? Soon we will be older. Uh, dus uh, we, we worden vanzelf ouder. Uh, zoals ook zingen... Eh... Uh, uh, As the children play mothers and fathers, we play little boys and girls. Dat is een mooie zin. Ja. zou zomaar in een lijstje kunnen staan. Een, een top 520 die we binnenkort... dan moet ik zeggen, een stop 520 die we binnenkort gaan uitzenden. Zou die zomaar in kunnen staan. En dan kun jij je ook nog aan bijdragen vanaf volgende week. Sterker nog, vandaag over een week zitten wij op dit moment... nog niet eens op zender. Dat klopt. Nee. nee. We De beginnen avond. een uur later, hè? Ja, dat is waar inderdaad. Omze van zeven tot... 11. Ja. Dat dag, heeft he? niks te maken met zomertijd. Nee, dat is een ander programma. Ja. Nee, ik heb het over de zomer, die begint binnenkort. Ik ga, de, de klok gaat weer vooruit. Precies. En dat duurt nog even, hoor. Dat is pas op mijn verjaardag altijd. Ja, ja. Dus dan weet je dat. Maar dat is lekker, hè? Want van 7 tot 11 dan zijn er natuurlijk ook meer mensen... die daar straks aanwezig kunnen zijn op Utrecht Centraal. Kijk, als je om 6 uur begint, is het ook een beetje van... Ja, Ja, dan dus ja. zit je alleen voor de plaatselijke zwervers... en uh, Kelly uh, Osborne. zit je ja, ja. En te... ja, <laughs> Die ik het weet ook niet, verdienen. Ik weet niet of het aan mij ligt, hoor. Maar ik volg dit gesprek niet. Oh. <laughs> het dan? gaat alle kanten op. Nou, volgende, volgende week uh, ja. zitten we op... Uh, ik uh, oh, centraal, centraal natuurlijk. Volgende ja, week vanuit nee, Utrecht Centraal. Vanaf locatie, ja. vanuit een bed gaan wij uitzetten. We doen een bed in, bed in. We hebben jouw pyjamaatje al uitgezocht. Voor Child. Oh, ja. we en we beginnen een uur later. plaats van 6 uur beginnen wij met het ochtendprogramma ja. om 7 uur. Dat heeft niks te maken met zomertijd. Het programma. Kijk, nee. ja. zomertijd gaat pas in op 28 maart, which is my birthday. Nee, hoor, 26 maart, maakt 24. Oh, kijk, 8, kijk dit, dit gaat het allemaal Er wordt ben zand je, in ben, de oog, Maar ben je er nu? Ik ben er. Ik ben er. En wat goed dat je het aangeeft, dat je het even niet volgt. Maar ja, dan eerlijk. denk ik misschien dat de luisteraars om 20 over 6 ook denken. Oh. Nee, joh, maar, wie luistert er nou in godsnaam op dit tijdstip? Ik, ik weet dat mijn zus luistert, die appt me net. Oh, oh. Ja. nou, excuses dan aan jouw zus. Ja, want ik, dit ben dit ben zijn een, een je... beetje meestal onze vijf minuten. En dan de volgende spreek, dan gaan we echt show maken voor de luisteren. Precies, dus dit is eigenlijk gewoon even om erin te komen. Oh. Maar in godsnaam, heb medelijden met Kelly Osborne. Ja. <laughs> Wat een rond verhaal zo. En zo is het weer. compleet. En strap niet in de fuik. Niet inzoomen op haar foto's. En we draaien de Duolip Lipa. Uh, en, uh, en, uh, en Elton Wilde, hè? Pak die ook niet uit, Nee. Hè? En het eerste feest hebben we. Het eerste feest hebben we ook nog gedraaid, hè? Het is uh, woensdag 4 maart, het begin van een nieuwe ochtendshow. Volgt u thuis nog wel, je wel, hoor. We gaan wakker uh, worden. Doen we het niet alleen, Dat doen we weer samen met You Wilder. girl like Helemaal niets aan de hand. was zit Matthew Wilder en Break My Stride? Ik heb uh, goed nieuws in het kader van. Uh, Zal iemand luisteren? Ja. Er zijn uh, zwaar, uh, toch wel mensen die erbij zijn. Ja, een stuk of acht, denk ja, ik. ik. Zeker. <laughs> Diana zegt, uh, dit gesprek was heel logisch voor de ADHD'ers hoor. Niks ah, ja. aan de hand. Kusje van Diana. Nou, dat is op te weten. Jack zegt, uh, ik luister ook. Lekker in de trein op weg naar werk. Wakker worden met Virodica. Mirjam zegt uh, Kelly Osborne. Ja, en werkt, nu Kelly Osborne als je luistert. Ja. Uh, even kijk, ik luister vanaf Servia. Uh, uit 6 uur zelfs, zegt Helena. Oh, Al oh. een hele grote klok waar ze is, in zit natuurlijk. Zo. Ook Richard is erbij. Penny zegt, uh, goedemorgen, friends. Ik volg jullie. One love, download, foto. Ah, dat is mooi, hè? En ik zie Frans, die zegt, goedemorgen, Gerard en Max en Merel. <laughs> en Merel. Oei. <laughs> Oké, okay, misschien moet jij je even voorstellen. Goedemorgen, Frans. Ik ben uh, Marijke. Marijke Ketel ja, is dit. Marijke. Marijke. Ah, dat geeft niks, Frans. Dat kan gebeuren, Jij mag Merel zeggen. Het overkomt de allerbeste natuurlijk. Maar. Maar je bent wel vroeger op en dat zijn merels doorgaans ook. Ja, de verwarring, ja, ik snap het wel. Vroege vogels. Maar fijn dat, uh, dat zijn in ieder geval mensen die het uh, hebben gevolgd. Ja toch, je, je hebt soms het idee dat er misschien niemand luistert op kwart over zes, maar dat is dus totaal niet waar. Totaal niet waar, dus dat is goed om te weten. Nou, hartelijk welkom, het is Radio Veronica. Een station waar muziek in zit. En deze pitch komt in de 90s. En uh, ik verklaar geen beetje, je doet ze gewoon zelf.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 Understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything. I Man Let's assure that when I Start to make you nervous And I'm going to extremes Tomorrow I Veronica, zo meteen het nieuws komt eraan van half zeven. bereiken. wat zit daar allemaal in? KLM-vliegtuigen met eerste Nederlanders uit Midden-Oosten is onderweg hierheen. En hoe slim zijn vissen eigenlijk? Nu bij Ikea, 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Bitter dekbed overtrek. Het Plastase nachtkastje. Onze Je hoort het, te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. Ikea, een wereld aan ideeën. Ik de graaf, verkeer... Ja, nu al. Acht vertragingen staan er. En dit zijn de drie langste. De A1, Apeldoorn Amersfoort. Bij Hoevelaken, Drie kwartier alweer. Nou, 13 Rotterdam, Reiswerk. Bij Delft-Zuid door een ongeval. Een kwartier. En de A27, Breda-Gorken. Bij Werkendam, 12 minuten. 40 seconden voor half zeven. het allerlaatste nieuws van rijke Ketel. Goedemorgen, een KLM-vliegtuig met de eerste Nederlanders uit het Midden-Oosten... wordt rond 8 uur op Schiphol verwacht. Het toestel is rond middernacht vertrokken uit Oman. Er zitten 83 Nederlanders in. In Libanon zijn meerdere Israëlische aanvallen geweest. En daarbij zijn in de stad Baalbek in het Oosten meerdere doden gevallen. Bij aanvallen in de buurt van Beirut kwamen zes mensen om het leven. Agenten die in het dossier van de vermoorde Lisa hebben gekeken... worden onterecht weggezet als gluurders. Dat vindt de Nederlandse politiebond. Veel agenten wilden alleen maar het signalement van de dader weten... zodat ze naar hem uit konden kijken. En wij hadden gister gisteren de hele uitzending eigenlijk over die vogelhuisjes. Zo, dat we... werd nog lang uh, nagezijpeld. Ja. We hebben allemaal zitten kijken naar uilen. Uh, ik ga het niet eens meer zeggen. Uil. Uil. Uil. De bos. Uil. Uh ja was dat, dat is goed. goed ja dat was, dat was wel dat. mooi ik blijf oefenen maar laten we de visdeurbel niet uitvlakken nee natuurlijk. we kregen allemaal appjes ook van mensen ja hallo uh, leuk die vogels maar ik zit midden in de visdeurbel ik zit midden in de visdeurbel ja daar schijnt over, over de hele wereld echt miljoenen mensen naar te kijken en wat nou leuk is ik heb een onderzoek gevonden over de slimheid van de vis oké okay. er is namelijk een onderzoek geweest specifiek over de poetslipvis de wat de poetslipvis de poetslipvis, poetslipvis. Ik pak hem er even bij ik ja pak hem er heel even bij. lang geleden dat ik die op de geel gegooid heb hè? ja nou het is ook niet een hele maaltijd hoor het is dus eigenlijk een snackje voor jou. Een snackje? Het is echt een gigantisch kleine vis. Oké. Okay. Maar wat blijkt nou? Die is slimmer dan we dachten. Die blijkt het experimenten zijn eigen spiegelbeeld te kunnen zien en daar ook op te reageren. En hij weet uh, wiskundige sommen uitrekenen. Inderdaad ook dat. De... Ja, precies. Maar, maar wat bedoel je te reageren op zijn spiegelbeeld? Nou, hij gaat met zijn eigen voet gaat hij onderzoeken wat hij tegenover zich heeft. En dat is eigenlijk een doorbraak in de visindustrie. Dat je erachter komt ook, hè, als wetenschapper. Nou ja. Ja. Maar hebben jullie nooit, hebben jullie wel eens vissen gehad? Nee. Boeger? Ja, nee, een goudvis. goudvis. Ik ook Ja. Ik had ooit één goudvis, die heette Veronica en die verzoop. Hou op. Nee. De... Ja, Hé? Ik heb ooit een goudvis gehad, die Veronica heb ik Veronica genoemd. Uh, ook naar de zender? Naar de zender. Nee, je, je? Zeg. Dat ik daar nog eens zou komen te werken ook, hè. Dat is mooi. Nou ja, of dat jij ooit schoffen? nog bij andere zenders hebt gewerkt. Ja, eigenlijk, mijn, mijn weg hier naartoe heeft heel lang geduurd, ja. ja. Maar nee, ik had één goudvis, en uh, ja, maar ja... Je hebt geen lang leven besporen? Niet heel lang, nee. Oh. Ja. Heb je er wel eens over nagedacht of jouw vis Veronica ook gevoel heeft en of die een IQ heeft? Ik vind dat wel interessant bij vissen eigenlijk. Nou, mijn uh, goudvis had geen groot IQ. Oh, nee? Nee, die maakte hele obscenige gebaren. <lacht> Zoals? Ja. Het <lacht> is dus even opzene baren. Ja, want dat doen goudvis eigenlijk, hè? Ja, ja. Ja, je hebt wel een beetje aanspraak in huis, dat wel. Ach, het is best leuk. Bij mij keeperden ze altijd de ander eruit. Ik had er altijd meerdere. En op een gegeven moment lag er een vis op de grond. Nee joh! Dat je dacht, van die, die is uitgesprongen of zo. Die was toch een beetje... Jouw, ja, jouw was... goud weer springt weer uit de kom. Maar het is wel niet te geloven. Ja, ja, maar ze waren... Bizar. Ik denk dat ze compleet wanhopig waren. Ze probeerden elkaar naar vrijheid ja, te wippen, dat zeg dat maar.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 Crazy when I, you and if we... In phase In a dance All days We were cool A Christ When I You And everyone we knew Could believe Do Sharing what was true I said That's all days like All days Take your baby by the wrist And in her mouth an amethyst And in her right to sacrifice blue And you need her and she needs you And you need you And you need her And you need you And you need her And she needs you We were so in vice. In a dance hall Days We were cool And crazy When I, you And everyone Lily, don't share what was true Oh, I said That's all there's love Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas, <laughs> baby, mamas, mamas, yeah, go like this, I'm sorry, Miss Jackson, Jackson, Ooh, I am real, never meant to make your daughter cry, I apologize, It's It's a trip in my baby is drama, mama, don't like me.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 feel this feel this way forever you can plan a pretty picnic but you can't predict but the weather this jackson town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 She look at the way you treat me. You still a no homegirl, then got sent uh -huh. up the creek. G. Without a pad on you, that's traveling right this thing on out. Uh -huh. And the union girl ain't speaking no more, cause my call ain't on out. Uh -huh. I'm talking about jealousy, infidelity, MBT, and be Ting, beating. and D into the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song, let like bygones be bygones. You can go get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am. Even kijken in de grote analen ja, 25 jaar geleden. Nummer 1. Een kwart een eeuw geleden. Die uitkast. Miff Jackson. En daarvoor Wang Chung in de Dance Hall Days. Dus wij duiken even diep in. Ekdoms platenkast. En we gaan even terug naar 1980. Ja, nog veel langer geleden. Nog veel langer geleden. 46 jaar geleden. Ui, ui. Het was een goed jaar voor de sol. Het was een goed jaar voor de, voor de funky sol, moet ik eigenlijk zeggen. Want er kwam wel hele fijne liedjes uit 1980. Ook al was de punk inmiddels uh, ingetreden, maar toch... Er kwam mooi, een hoop mooie spul uit. Uh, en deze band heet The Reddings. En ik hoor je denken, Reddings? Is dat dan familie van Otis? Jazeker. Het zijn nazaten van Otis Redding. Tyrone Brunson en Otis Redding de derde. Dat betekent dat er dus nog twee zijn. <lacht> Ongelooflijk. Die Tyrone Brunson heb ik ook nog een keer aan de telefoon gehad. En die was totaal vergeten dat hij ooit het nummer de Smurf had gemaakt. <lacht> Wat? Ja, ik had hem een keer aan de telefoon, omdat er een, uh, ja, er kwam een nieuwe verzamelaar uit van de auto's ik heb het hier inderdaad over, volgens mij hetzelfde al periode als de Miss Jackson, 2001, ergens had ik hem aan de telefoon, en ik zeg, uh, is this yours, en ik laat een uh, nummer horen van uh, Tyrone Brunson van The Smurf, en hij zegt, wow, yeah, this is me, nee joh, en toen dacht ik, uh, zat jij het toevallig ook in de Redding's? Yeah, that was me too. Nou <tosses> ja, goed, die Redding's, daar wil ik even het over we hebben één klein hitje gehad in Nederland, en dat was deze, Het gaat over een afstandsbediening, en die kwam toen Net op de remote control uit de platenkast. Hierna kwam je namelijk ene Bobby Brown tegen. Ja, my prerogative. Hier heeft hij een beetje de moslims vandaan gehaald. Maar als je naar het begin luistert, ja wat is dat toch? Oh. Cheryl uh, Cheryl Lee met uh, Gotta Be Real, dat lijkt het ook. Het, het is allemaal hier vandaan. Maar Jezus, wat een vette plaatje. Vette dat ja, is zo cool. Oh. Ik heb vroeger funky programma's. Eh, om de paar maanden moesten even de Reddings met remote control voorbij komen. En dan had papa het weer naar zijn zin. Zeg. Maar, ze, ze hebben daar iets gedaan wat ik nog nooit gehoord heb. Is dat ze hebben daar een soort wah-effect, maar dan op de bas. Dus wat je normaal gesproken op gitaar hebt. Zo... Wow, wow. Ja. dat hebben ze daar op de bas gezet. Dat funky bass. Ja, dat is fantastisch. Hij staat in de, de playlist van, uh, van de Egdon's platenkast. En er staan er duizenden meer in. Dus je hebt wat te doen. Je raadt het nooit. Iets.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 Kijken op het scorebord. Echt? Ja. Hallucioneer ik nou gewoon 2-0 of is het echt gebeurd? Voor nee, mij? Het, gaat, het gaat aan mijn kant helemaal de verkeerde kant op. Oh, oké. Okay. Maar dat kan het allemaal nog veranderen. Het maakt niet uit. Het is 2-0 in deze fantastische quiz. Je neemt het nooit. En voor de mensen die net inschakelen... dat is die quiz waar Marijke altijd een vraag krijgt over een fragment. En dan uh, ja, moet zij het goed hebben. En is dat niet het geval, dan ja, krijg ik een punt. En dat is niet eerlijk, maar wel heel, heel gezellig. gezellig. En het fragment van vandaag komt uit de podcast... waar ik eigenlijk dagelijks naar luister. Derde helft. Oh, wat leuk. Ja, daarin nemen vier vrienden elke week... het Eredivisie voetbalweekend door. Nou, dat is echt iets voor mij. Dat is echt iets voor mij. Maar ah, jij hebt NSV gekeken gisteren. Ja. Hè? Ja, natuurlijk. Zeker, ja. ja. Maar goed, ze bespreken natuurlijk de wedstrijden. Maar er is ook altijd heel, heel veel genoeg ruimte over voor trivia. En zo kwam in de laatste aflevering een luisteraar met een weetje over de Engelse voetbaltrainer Charlie Otway. Uh, dit weetje gaat over uh, de speler. Hij is van Menno Gerris, trouwens. Dus dankjewel Menno voor het tegemoet komen om deze beerput open te krijgen. Ja, precies. Ja. Dit gaat over de speler Charlie Otway. Ja. De naam van Charlie Oatway. De volledige naam is... Ja, en daar stoppen we hem even. Er is dus iets geks met zijn volledige naam. Charlie Oatway heeft een volledige naam. Hij ah, jou de vraag Marijke. Wat is de volledige naam van Charlie Oatway en waarom? De oudspeler en huidig trainer. A, hij heet Charlie Toilet Oatway. Want zijn vader <laughs> maakte wc's voor zijn werk. Ja, dat geeft. B. Hij heet eigenlijk Charlie, Charlie, Charlie Oatway... omdat zijn moeder een dwangneurose had... bij alles moest drie keer worden gezegd. Dus die werd aangegeven bij het gemeentehuis. Charlie, Charlie, Charlie Oldway. Of C, hij heet Charlie Anthony Philip David Terry Frank Donald Stanley... Gary Gordon Stephen James Oatway. Hij is namelijk vernoemd naar een compleet voetbalerftal... Nou ja, oké. Okay. Een van deze drie is Eerst waar. Antwoord nummer A. Dat zal wel niet. Toilets, dat kan niet. Dat heeft de redactie erin dat gestopt. Niet. Dat denk jij. Denk jij zo dat van. van, van... Dit soort dingen houden. Dus die spoelen we door. Wat ik van toiletten hou is dat ja. je nu zo. Ja, je hebt vaak nieuwtjes over pop. Dus uh... Omdat jullie daar goed op aanslaan. Dan, dan slaat dit ook aan bij jou. Maar goed, we gaan door. Um, even kijken. Ja, toilet. Nee. Dat, dat, dat, dat wordt niet goedgekeurd bij het gemeentehuis. Dus ik ga een streep zetten door antwoord A. Oké. Okay. Charlie, Charlie, Charlie, Charlie vind ik ook een beetje ongeloofwaardig. Ja, ik denk dan toch dat het C is. Dat hij ja, genoemd is naar een compleet voetbalelftal. Charlie, Charlie, Charlie. Omdat iemand dwangde Roos. Dat is toch een raar verhaal. Dat, dat, dat vraagt zo'n gemeentebeamte. gemeentebeambte vraagt dan toch ook nou, verhaal. Daar nou, hebben Paul McCartney en Michael Jackson later ja. van de Iremerton over geschreven. Dat heette CCC. <laughs> <laughs> dat waren ze initialen. ja Zal Dat waren goed. ze initialen, <laughs> ja. <laughs> ja. Ik wil toch antwoord C nog een keertje horen van jou, Geert. Lijkt me nou leuk. <laughs> ja heet dus. Charlie, Anthony, Philip, David, Terry, Frank, Donald, Stanley, Gary, Gordon, Stephen, James, Otway. Ja, daar gaan we voor. Ja? Ja. Oké, okay, dan zetten we dat neer. En dan gaan we eens even luisteren. De naam van Charlie Otway. Volledige naam is Anthony, Philip, David, Terry, Frank, Donald, Stanley, Cherry, Gordon, Stephen, James, Otway omdat zijn ouders ongelooflijk fan waren van QPR en hem dus besloten te vernoemen naar het hele elftal van QPR in 1973, het eerste elftal. Het goed, Geweldig. het hele elftal in naam. Ja, wat leuk, leuk. vind ik ook een leuk beetje. Ongelooflijk, hè? Ja. Dus ik, ik zie hier kansen. Ik krijg natuurlijk zelf een kind. Ik kan natuurlijk de hele 2019 licht in van Ajax gewoon natuurlijk nemen. Toen ze nog wel wonnen bedoel je? Ja, okay. nou, dat zou ik doen. Zou ja. ik die, dan zou ik dat jaar pakken. Oké, okay, ja. ik ga ze even achter elkaar zetten. Om de selectie van 2024-2025 te pakken. Nee, nee dat gaan we even niet doen, doen, hè. Nou goed. Hey, maar kijk, eens even kijken, we scoren. 2-1, hè? Kijk, het kan nog. Ja, ja, Het kan, het kan nog. hè? Als we het over het Nederlands elftal hebben. Het kan nog. Dus <lacht> is Bruno Mars. You with a vibe I ain't never seen. Yes, you did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 Wek cruise op hollandamerica.com. De snelpakkers van KPN zijn er weer. De tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot 837 euro inrouwvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com. snelpakkers, anders ga je mis. Iedereen gaat uitgebreid lunchen. Maar jij schaft snel in de keet. Als zij aan de kina.